Geluidsfragment uit het college van Maarten van Rossum over Amerika. Nogmaals, de zwarte werden opnieuw dus systematisch onderdrukt. En in feite heeft het Supreme Court uiteindelijk daarvoor ook een soort legitimatie aangereikt. Want in 1896 besluit het Supreme Court dat een toestand die in het Amerikaans heet van separate but equal, dat die niet strijdig was met de grondwet. En wat betekent separate but equal? Dat als de faciliteiten voor de zwarten... van een gelijke kwaliteit zouden zijn... als de faciliteiten voor de blanken... dan was het toegestaan om dubbele faciliteiten te hebben. Waarmee in feite... Toestemming was gegeven voor een complex systeem van totale segregatie van blank en zwart in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. U begrijpt dat dat separate equal in alle opzichten een volstrekte aanfluiting was, omdat de faciliteiten voor de zwarte helemaal niet equal waren, maar stukken minder, maar er werd beweerd dat het niet zo was. En zo ontstaat in het zuiden, in feite na de burgeroorlog, een omvangrijk, gewelddadig separatiesysteem... een apartheidssysteem. Ja, het is ongelukkig dat het nu... een Zuid-Afrikaans en eigenlijk een Nederlands woord is... waarmee deze droevige toestand moet worden gekarakteriseerd. Maar dat was het geval. En dat is het geval geweest... tot in de jaren 40... van de 20 ste eeuw... van de vorige eeuw. Pas toen ontstonden de condities... waardoor iets... aan die segregatie kon worden gedaan. En de eerste... Uh, ja, doorbraak is niet het juiste woord de eerste factor die de, die de situatie toch in beweging zet dat is een beter woord dat was de enorme migratie van Zwarte van het zuidelijke platteland het zeer arme, armetierige zuidelijke platteland daar komen in Amerika tot op de dag van vandaag zijn er, zijn er uh, haarden van armoede zoals ze in West-Europa absoluut niet bestaan in Amerika wel dus, ook blanke armoede trouwens dus een systeem van separate but equal. De zwarten migreren naar de noordelijke industriesteden. als gevolg van die enorme expansie van de werkgelegenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. En door die migratie van het zwarte. van het platteland in het zuiden. worden de zwarten in feite zichtbaar in die natie. Het zuiden was in allerlei opzichten een soort aparte natie. Er is wel eens geschreven: het zuiden was heel lang. Tot in verre in de jaren 50 soort derde wereldnatie binnen de grenzen van de meest geavanceerde en moderne natie ter wereld, namelijk de Verenigde Staten.